Oh, <laughs> geving beleefd aanbevelen Diels en Co Nee, mijn is goed hoor, ik heb er net nog mee gebeld. Wat zegt u? Nee, luister eens mevrouw de Kluif, ik heb dat thuis met mijn telefoon op eens. En weet u wat ik dan doe? Dan geef ik met de hoorn een flinke tik op de tafel en dan is het over. Ja, probeert u het maar eens, ik blijf even aan de lijn hoor. Tik. Ja, ik hoor het. Heeft het geholpen? Ik versta een ster. Ook in de glasplaat van uw tafel. Gut, wat zonder zegt. Wat zegt u? En een grote scherf van uw toestel af? Hé, wat zonde nou! Het... Oh, zeg! Wacht eens! Het klinkt natuurlijk wel erg dom, maar u hebt de horm toch niet ondersteboven? Ja, dat heb ik ook wel eens gehad namelijk, en dan hoor je ook vrijwel niks, nee. U hebt... Oh, zeg, nee! Om je wil te lachen, mevrouw de Kluif. <lacht> Mensen niet te geloven, ik heb hem zelf ondersteboven, zeg! De <lacht> te verstaan, mevrouw de Kluis. <lacht> Hallo. Weg. Mevrouw de Kluis heeft neergelegd. Nou, alweer iemand met weinig gevoel voor uw morgen. Oh, nee, heus niets. Ze heeft me één keer zover gekregen, maar ik bedank. Goedemorgen. Morgen, de Biel. Morgen, wat zei je? Ik zei niets. Ja, wie zei je dan ik bedank? Dat zei je zelf. Je zei maar ik bedank. Ja, waarvoor? Geen idee, zeg. Ja, Wat de onzin. Als ik zeg ik bedank, dan bedank ik toch ergens voor. Ja, dat lijkt me wel, ja. Ja, nou, dat bedoel ik. Ik ben nog niet zo oud dat ik in mezelf loop te mummelen zeg. Ik ben vijftig, net vijftig. Ik kan nog van alles, als ik wil. Ja, niet dat ik het wil. Je kan niet van alles altijd willen, nietwaar? Een mens kan wel zoveel willen. Als ik zou willen, met gemak hoor. Vijftig, net vijftig. Dus wat wil je dan nog? Nou ja, dan hoef je ook niet meteen de beesten gaan uithangen. Wat jij... Geen spel tussen te krijgen. Nou, dat wou ik maar even zeggen trouwens. bij. Jij ziet daar weer deksels attractief te wezen, ter helge mijn. <laughs> Zoals je daar zit, zeg, poep. Dank je, hoor. <hazien> en uh, als ik ga staan? Nou, dat is het helemaal. Nou, no! no! grote gozer, zijn. Nou? Nou? Ja, nou, nou, erg nou. Hoe vind je het om staan? Staan, ja, zitten ze, ga zitten, neer, omlaag, naar beneden zitten, ga zitten. Zitter, grote gode, wat doe jij nou, zeg? Oh, dus je vindt er niks aan. Wat zei jij? Ik zeg, dus je vindt er niks aan. <laughs> ik vind er niks aan, nee, letterlijk, hoor. <laughs> Hoe ik ook kijk, ik vind er niks aan, nee. ik zeg, zit er blijven hoor. Ik pak je jas wel even, waar is je jas? Zeg, waar heb je het nou toch over? Weet je het niet, dan? Mens kijk dan beneden met je armen. Ja, dat laat dat je net zien. Hey, inderdaad, ik ben niet blind, zeg, vijftig. Net vijftig, ik zie nog van alles. En zeker het verschil tussen een hoe heet het en een je weet wel. En dat laat men mij dan even zien, zeg, s'morgens voor tien. Dus je weet niet eens wat je al of niet aan hebt. Ja, zeker wel. Mijn nieuwe hotpants. Precies. Je wat? Mijn nieuwe hotpants. Waar dan, Mijn bril? Waar, waar, waar dan? Oh, ja, waarachtig, zeg. Nou, hoe vind je hem? Leuk, leuk staat je leuk, kleed goed af. Maar ik had toch durven zweren daarnet net toen ik mijn bril niet hap, op had Wacht, wacht, blijf, blijf even staan. Dan zet ik nog even af? Ja, zie je wel. Nou, nou zou ik toch weer durven zweren Dat je, nou, staat je voor een draai, goed te helen. Eerlijk, ze draaien je om. Uh, hou je die bril nou af? Ja ja, ja, ja, ja. Ik weet niet, die, die draag ik namelijk niet zo graag. Hè? Hij knelt een beetje. Nou, dan ga ik maar weer zitten. Hé? Oh, oh ja, ja, ja, ja. Je moet weer eens aan het werk, bedoel je? Ach ja, er is een tijd van werken en een tijd van poseren, hè? Ja, ja, ja, ja, ja. Nou, dan, dan zet ik hem maar weer op. Poseren, ja, waar ik het al net al over had. Ja, ik herinner het me weer. Wat? Wa -wa waar we het over hadden daarnet, toen ik binnenkwam, dat jij het over dat poseren had, en ik toen zei: ik bedank. Daarvoor? Voor dat poseren, voor aard. Die wou me nog eens zo gek zien te krijgen, zeg Aad, ik zeg, ik bedank. Aad wie? Aad wie? Aad Betelbeen. Over wie hebben we het nou? Over Aad Betelbeen? Ja, ja. Ja, en wie is meneer Aad Betelbeen? Nee, nee, nee, dat is mevrouw Aad Betelbeen. Ja, dat dacht ik zelf ook in het begin hoor, dat het meneer Aad Betelbeen was, vanwege de overal dus, hè. Overal had het, ja, uh. ja, en dat lange haar, dat zegt tegenwoordig niks meer raar sfeertje, hoor. Omdat je dacht dat het een man was? Ja, ja, ja, ik heb daar uren moeten zitten, zeg, hè. Dus om de tijd te dooien, vertel ik hem een paar wietsen, hè. Oh. Aan de gepeperde kant nogal, hè, mannen onder elkaar, niet. Van dat jonge vrouwtje dus, dat, <laughs> dat bij de pasteur, nou ja, lachen dus, hè. Ja, zij ook. Hij ook, ja, brullen, met een hoog tenortje, hè. ...en hij vertelde van die twee boerenjongens die in Parijs... ...nou ja, ook een kruidige, hè, die sfeer. Ik zat te schudden, zeg maar, dat mocht natuurlijk niet... ...ik moest stilzitten met de man van de man met de hamer. Oeh, is het een beeldhouster? Dat bedoel ik, de, de, de vrouw met de hamer dus, hè. Maar dat zag ik dus pas toen ik mijn bril afzette. Hè? Toen zag ik het meteen, verdraaid aantrekkelijke meid, hoor, trouwens. Met hamer en al. En daar heb jij model voor gezeten? Ik wel, nee... Nee, ik niet, maar hand. Je ja, hand? Ja. Oh, wacht eens even, was dat voor koen, voor dat kerkje? In Zandwijk-aan-Zee, ja, die Malood moest weer zo nodig. Die had weer iets, die halve garen. Morgen, chef. Morgen, Lien. Morgen, Paul. <laughs> Hoor jij wat ik zei, Paul? Ja, zeker, chef. Over <hierig> welke halve garen had u het, chef? <hierig> <hierig> Over jou, Paul. Ja, ah, die chef. Dan kunnen we elkaar een hand geven, chef. Hoe bedoel je? Nou, in de zin van Biels onder mekaar, chef. Ben, ben jij een Biels, Paul? Nee, chef, maar waar je mee omgaat, chef, ha? Ah? Wil jij beweren dat een Biels iets besmettelijks is, Paul? Iets besmettelijks? Die raakt u weer even goed kwijt, chef. Is dat lachend, hè? Nou, hooguit iets aanstekelijks, hoor, chef. Een Biels. Ja, aanstekelijk, ja, ja. <lacht> dat zijn we bij Biels, hè. Dat zie je goed, Paul. Wanneer je maar goed geobserveerd hebt. Ja. ja, ik heb mijn ogen ja. niet in de zak, chef. Jelien. Ja, wat draag jij dan nou weer voor iets blitzigs, zeg? Ja, zet maar liever je bril op, ho. Ik draag geen bril, zeg. Nou, steek je ogen dan maar in je zak, jongen. Laten we er geen bende van maken, mensen. En denk een beetje op het kind straks, Terrell. hè? He? die is daar nog te jong voor, voor wat jij aan hebt, die, eh... Uh... Hoi! Hoi, even nee, ho, ho, ho, kijk de andere kant op, jongens. Kijk nou, Evelien, meid, wat heb jij nou aan? Ga je staan, wat is dat? Dat, dat zijn de hotdogs. <lacht> nee, even, daar moet je, daar blijft zo op zitten. En daar ben jij nog veel te jong voor. Jij moet nog van alles leren, man. Ja, nou, maar deze mode wekt bij mij wel een uh, ongelooflijke leergierigheid, Rome. Ja, beeld, hè. Kom aan, mensen aan het werk. Jij wilt wat ja, zeggen, Paul? Ja, ik, ik zou u toch graag nog eens dringend willen verzoeken... ...uw hand nogmaals ter beschikking te willen stellen, chef. Voor Aard, als model, er is vraag naar meer, chef. Nou, Helle, wat heb ik je gezegd? Ja, wacht nou even. Nogmaals? Ja, zeker, nogmaals, ja. Daar heb ik veertien dagen voor niks mee zitten poseren met die hand voor die meid. En toen is... Wel, nee, Paul. Was die hand mislukt? Ja, die was om de vingers vanaf te likken, chef. Het... Nou, dan moet je er wel een erg grote mond hebben, hè, Paul. Wil je die vingers aflikken, mens? Dat is wat de hand zegt. Een heel raar gezicht, hoor. Om daar je hand te zien staan, hè? Zo'n hand, zeg. Een vuist dus, hè? Met zo'n joeker van een random, de wijsvinger eruit, zeg. Beetje griezelig. Vonden jullie dit ook niet, het idee? Ja, en dan het idee dat jij er zo twee hebt, hè? Ja, dat is de kip. Dat ze jouw kraaienpoten niet heeft gekozen, Aard. Ah, betelbeen. Ja, zeg, wat moest er nou precies met die hand gebeuren? Ja, die moest dus op mijn nieuwe kerkje in Zandwijk aan Zeeland. Ja, ja, ja, die had weer iets, die, die halve garen vol daar. Die moest weer even de progressieve architect uithangen. Even mijn hand op de kerk zetten. In plaats van de gangbare haan. Ja, chef, sorry, maar ik geloof dat u nog steeds moeite heeft met de gedachte achter mijn hand, chef. Iets hoger, Paul, de gedachte achter de elleboog, man. Ja, maar ziet u die symboliek dan niet, chef? Die wenkende hand van de kerk in beweging. Van eens de vermalende kerk naar nu de wenkende kerk, chef. Jazeker, Paul. En als hij een keer zijn duim verstuikt, dan is het de liftende kerk. Wat zou het... Nou, maar dat idee van de wenkende kerk, dat vind ik toch zeer geslaagd, hoor. Ja, ja. dat zou het zijn, Lien, als die malle aard niet met alle geweld zijn klauw als voorbeeld had genomen, niet? jouw hand hebben. Ah, dat lijkt me geen vraag, hoor. Hier, het is me nogal geen handje, zeg. Ja, voor op een café of op een tuchthuis, maar niet voor op een kerk. Dat bedoel ik, nee, Veef. Wat zegt hij eigenlijk? Ik versta die jongen wel eens meer niet. Gek, toch geeft niet? Waar had ik het over? Over dat ze nou juist jouw hand moesten hebben. Ja, ja, ja, nogal wie dat zegt? Bielse hand, wat wil je? Dat hebben wij, Bielsen, hè? Wij hebben handen. Als kolen schoppen. Allicht, allicht dat Aad bij deze kies, zegt de Hille. Kijk, kijk maar eens om je heen. Kijk maar eens naar die van Pol Kan toch niet? Je kan zo'n kerk toch niet opstieren met een bos wortelen? <lacht> Trouwens, waarom er niet gewoon een gangbare haan op kan op een kerk? Ik begrijp het niet, hoor. Nou, in ieder geval hebben we ermee gewonnen dat we met dit kerkje... en dankzij die wenkende vinger... al tweemaal in de buitenlandse vakpers genoemd zijn, chef. Ja, als de Sint Likkerpotkerk. Ja, verschrikkelijk, zegt de helle. Doodgriezelig eigenlijk. Want overal waar je loopt, daar in Zandbek aan zee... ...om daar overal door je eigen kromme vinger teruggeroepen te worden, zeg. Ik kreeg er iets van, zeg. Iets van achtervolgingswaanzin. Iets van grote broer Biels is niet te ontlopen. Nou, ik kreeg meer het gevoel van een ober. Een ober? Ja, met een alcoholist een tafeltje drie. Nou, ik niet, zeg. Nee, toen ik daar gisteren het dorp uitreed, zeg. Kijk ik per ongeluk in mijn achteruitspiegel. Ik stond meteen op mijn rem. Maar ook de papier al in mijn handen, zeg, door de benen. In de zin van, uh, heb ik me weer misdragen, meneer agent? Tegen mijn eigen hand, zeg. Ik zou daar niet graag wonen, hoor. Ik zou iets schichters krijgen. Vind je het gek, Paul? Nee, chef. Psychologisch zeer wel verklaarbaar, chef. Nee. Dat is uw persoonlijke binding met die hand, zie. Een ander reageert er anders. Ja, dat zelfs toen hij nog op de grond stond, uh, gisteren, zeg. Bossies mensen die beleefd aankwamen draven met de vraag, ...heb iemand me geroepen? En dan zei ik, ja, meld u zich maar even bij de hand van oma Aug. En daar zagen ze het pas. Oh, is je... Ja, en hoe zeg? Heeft toch een shotje daar niks over gezegd. Je verloopt er in de mammecompagnon? Ja, nou, hij mompelde er iets van, jongens, jongens, wat die er weer een hijzer van gemaakt heeft. Hé, He, ja hoor. Hé, oh, wat is dat klein zeg. Oh, wat ben je dan een zielig mens als je zo door het leven moet. Hijza zeg. Het wordt alleen al Piet Kreukelenkop weer even. Vind je nou zelf ook niet? Ik niet, nee. Maar wat was dat dan allemaal? Oh, dat was een hijsa, zeg. Oh, oh. daar heb ik er wel even een stuntje van gemaakt, hè? Ja, dat was even van heisa, chef. Ja, dat was een enorme heisa. Zeg, ik dat woord, dat ellende woord niet meer kwijt, zeg. Dat muffe bekkie heeft weer iets gezegd, hoor, maar... Oh. <laughs> Dat was allemaal wel in orde, hè, gisteren? Ja, dat kan je rustig aan mij overlaten, hè, Pol? Ja, het heeft hier en daar de landelijke pers zelfs gehaald vanmorgen, Chef. De pers, de televisie, het journaal, ze waren er, hebben alles gefilmd. Ja, en er weinig van uitgezonden, zeg ik. Ja, schandelijk zeg, Ze konden of drie hooguit en dan vooral laten zien hoe ik op mijn duim zit. Op je wat? Op mijn duim. Beetje wiebelig natuurlijk, beetje benauwd. Een beetje benauwd kijken natuurlijk, maar dat zetten ze dan uit, Paul. Ja, heel mal gezichtje, dat grote, verbijsterde hoofd van u, hè. Tien te gieren, ja. Ja, dat is dan mijn reclame, Tienen zat te gieren. <lacht> en dan dat commentaar erbij, zeg. Van die witte Willem, die flipdors. Helemaal het toppen van onbenulligheid, zeg. Van tijdens de plaatsing van een modern plastiek... ...op het kerkje van de badplaats Zandwijk aan Zee... ...maakte een der metselaars... De heer Auke de Bieles, een onvrijwillige luchtreis, waarvan hier beelden. Ja, waarvan hier beelden, van het vent op zijn duim. Maar mijn helikopter houden ze zorgvuldig buiten beeld, hoor, de heren. Je wat? Mijn helikopter, waar ik twee van zulke borden aan heb hangen, met de slagzin, Biels bouwt beter. Maar dat wordt de kijker dan wel onthouden hoor. Ja, maar het was misschien ook maar beter, chef. Ja, ja, ja, ja, Paul. Dat is waar ook, ja. Hoe kwam dat eigenlijk, neef hé? Dat viel onder jou, man, hè? Hoe kon daar nou op die borden iets staan van. -bout keten? Ja, nee, dat was die schilder oom Die vermoedde namelijk dat hij mijn handschrift niet kon lezen. Oh. En toen zei ik dus, weder van wel. En dat heb je toen verloren dus, hè. Ik... Ja, maar, maar dat laat je dan toch niet staan, dat bielsboutketen. Nou ja, dan had het jou ook nog je geld gekost en ik denk... Bouwt keten in de zin van het streven naar objectiviteit in de reclameboodschap. Ach! Ah. Weet je wel? Ach, ach, ja, ach, de helle ach. Bielsboutketen, ach. Daar huur ik een helikopter voor, ja. Ja, neem me niet kwalijk zeg, waar had jij nou een helikopter voor nodig? Kom eens stunt! Kom eens stunt! Kom eens stunt! Haal ah, het dat maar aan mij over hoor. Daar heb ik een enorme feeling voor om de pers op de been te krijgen, dat lukt me altijd. Kijk, ik kan die stomme hand gewoon laten hijsen natuurlijk hè, ten aanschouwen van een handvol kuieren en AOW-volk. Maar wij doen dat even anders, hè, Paul. Het zag zwart van het volk, hè? Oh, zo! Plus de pers, plus de televisie. Want wij laten dat ellende ding even plaatsen met de helikoptermejuffertje te hellen. Hoe vind je me dat? Oh, geweldig, zeg. Ja, ja. En hoe ging dat? Hè? Nou, dat ging helemaal niet. Oh. Dat was iets verschrikkelijks, zeg. Dat, dat had een ramp kunnen worden. Paul? Uh, feit, chef. Ik heb mijn hart vastgehouden. Ik mijn hand. Jij je hart, ik mijn hand. Ging er iets fout Dat Iets? Alles? Dat kon je zo gek niet bedenken of het ging fout, ja. En dan moet je daar staan, zeg, met de burgemeester. BMW, de dominee, de kerkenraad, de voorzitter van de synode, noem maar op. En dan hij daar even aan het werk, hoor. Het kind in de bocht, ja. De eerste die zo'n stenen pepernoot op zijn oog kreeg, was de dominee. Die kreeg wat op zijn oog? Een pepernoot, die daar. Die had ik gezegd, als je daar dan in dat ding boven dat werk hangt, drop dat iets feestelijks, hè? Iets origineels, iets van bloemen, of verzin maar iets. En dan verzint meneer een paar mutzakken vol pepernoten, zeg. Een regen van zulke grote bruine hagelstenen. Noodweer meteen. Nou ja, jij, uh, jij had toch allemaal van die stomme witte helmbies uit te delen? Ja, je staat nog omhoog te kijken, man. Denk daarna, dat zie je toch? Ja, ja, dat was een heel waanzinnig gezicht, zeg, zo van bovenaf. Net allemaal vreemde schildpadjes met de stoornissen in de kalkvoorziening. Ja, ja, paniek meteen, zegt de dominee, met zo'n hoog knock tranen met tuiten... ...en zwellen, natuurlijk, hè. En gillende vrouwen, wegstuivend volk, dat is mijn stunt. Ja, maar waarom nou juist pepernood in even heet? Ja, ja. Nou, uh, kijkling, volg de gedachte. Ik, uh, een hervormd kerkje niet, vrijzinnige mensen. De ecumenische gedachte erboven, een bisschop, Sinterklaas. Het zal mekaar niet bijten, dacht ik eigenlijk wel, weet je wel. Nee, dat was heel wat denkwerk aan vooraf gegaan, hoor. Ja, kijk, in uh, theorie is dat wel jef jef knap, dan uh, klikt dat wel, maar ja. in de praktijk, ik weet niet, en daar lag uw bezwaar, als ik het goed zie, chef. Nee, maar dat is wat ja. wij die kerels op het honger ja. ook altijd proberen bij te brengen, chef, dat Brok levenservaring ziet. Die ervaringsgap tussen het idee en de praktijk, ja. Paul, zou je je niet liever willen concentreren op je eigen waanzinnige gap, Paul? Gisteren, gezien gisteren, man. Ja, was een goed voorbeeld van een intermenselijke communicatiestoornis, chef. Jazeker, Paul. En een nog veel beter voorbeeld van een onmenselijke stomiteit, man. Wat jij te hellen? Ja, sorry hoor, ik ja, weet niet eens wat er ja, gebeurt. Oh. Nou, kijk, Wien, ik beneden dus met de walkie-talkie. Ja. En neef even daarboven bij Bult-Spark, de ja. piloot, in onze helikopter... En ik dus aanwijzingen doorgeven naar boven. om die strop van die lijn. om die vinger van die hand te krijgen. en dat wilde maar niet lukken, zien. En Ontstellend geknoeid, zeg. Oeh. Waar iedereen bij staat, zeg. De dominee met het oog. Zo'n oog huilend. en wel de burgemeester. met zijn lamme arm. die had zo'n looie pepersteen op zijn schouder gekregen. Een ramp, zeg. En zij maar schutteren met die strop. die niet om de vinger wou. voel je, van de hand dus, hè. Dus ik klim daar zelf maar op. Op je hand? Ja, tussen duim en wijsvinger, ja. ...om die strop te pakken dus en hem om de vinger te gooien. Wat denk je? Wat dacht jij? Ik? Ik dacht dat ik zegt: zeg ik denk ga dood. Waar Aan die strop. Om die vinger? Nee joh, mij. Die slaat om mijn lijf. En wat denk je dat hij daar roept, die daar, Pol? Ja, het was een reactie, chef. Het was een bevel, Pol. Wat je met dat kind daarboven had afgesproken, man. Die roept dat dan even in zijn walkie-talkie, Hé, hey, hij zit vast. Ik bedoelde u, chef. Ja, maar dat wist ik niet, goed. Nee. Hey. Hey, nee, dat, dat begrijp ik, knaap. En, en dat bedoel ik nou met een uh, intermenselijke communicatiestorie. <lacht> Maak er een aantekening van, joh. Ja. Mooie uitgangssituatie voor een rollerspel op het honk, dacht je niet? Ja hoor vol. maak er meteen een komische voordracht voor drie heren van, wat zou het? Ah ja, chef, daar leren ze van chef, van ja. dit soort communicatieve conflict situaties. Het geeft die knapen een pracht van een uitzicht op de wetten van het sociale spel, Eef. Ja, en op de wet van de zwaartekracht bijvoorbeeld dacht ik eigenlijk wel. Het sociale spel te hellen, met die stalen strop om mijn lijf. Terwijl die daar naar boven roept, Eef, hij zit vast. Dus die brullende tor begint te hijsen en ik maar vrolijk. Een sociale spel blijven spelen, hè, Paul. Van hopsa, hopsa, heisassa. Oh, verschrikkelijk, zeg. Dus je ging de lucht in. En die hand. Die ging mee, natuurlijk. Die had ik vast. Die had ik bij een vinger. Ik klem aan mijn eigen vinger vast. Ik denk, mee jij. Een wiel, is niet waar. Ja, als je die je vinger geeft, dan neemt hij meteen de hele hand. Ja. Maar is dat ding dan niet zwaar? <laughs> nou, laat we even worden, zeg. Omdat het zwaar is. De steen, Ja, die hand. Dat is een zwaar steen. Dat is loods is niet te tillen, Paul. Nee, ik hield mijn hart vast dat u hem los zal laten, Los laten Paul? Een Biels, kom, kom zeg. Dat zijn geen loslaters, hoor. Die zijn nogal vasthoudend, Bielsen. Zeker waar het hun eigen hand betreft. Er is voor betaald, nietwaar. Ja. Oh, dus dan werden jullie samen op die toren getild. <laughs> Was dat maar waar. Nee, kijk, dat was wel het plan, Lint. Maar wij kregen toen net over de boordradio het bericht binnen dat er een bader te ver in zee was gegaan. Dus toen moest Bul, die moest eerst daar even heen. Ja, toen begon ik helemaal aan alles te twijfelen, zeg. Toen ik me daar opeens met mijn hand in mijn armen over de duinen heen het zeegat uit zag vliegen. Ja. Begrijpelijke reactie, chef. Maar een mensenleven telt nu eenmaal zwaarder, zie. Een mensenleven? Wat, wat heb ik dan... Wat hing er dan in die stalen slot met die loodzware hand in zijn armen? Een redeloos beest. Uw punt, chef. Nou ja, wat het zwaarst is, moet het zwaarst wegen, oma. Precies. En die vent die was, uh, die, die was helemaal niet een levensgevaar, Pol, Ik zag het meteen. Stel het je even voor te helpen, Als je daar onder je een meneer rustig zijn ziet liggen trekken en de heren in die bron tolk daarboven, die gaan dan hardnekkig proberen mij in die man zijn onmiddellijke omgeving met mijn hand te versuipen. Plons erin, hup eruit. Als een dommer zeg, ja. of ik het aas was. Man, wij probeerden die man de helft van de hand te reiken. Ja, daar zat ik op, ja. Ik dacht dat ik dood gezien. Ik zeg, ik sterf. Jij bent te zwaar op de helft van de hand, oma. En die ja. man? Er was niks meer aan de hand. Het eerste wat ik hem vroeg, ik zeg, bent u in moeilijkheden? Hij zegt, ik niet. Ik zeg, ik wel. Hij zegt, dat zie ik. Maar wat bent u eigenlijk aan het doen? Ik zeg, ik ben een kerk aan het bouwen. Ja. En u? Hij zegt, ik rooi hier de radijsjes. Ja. Die man geloofde dat niet, nietwaar, van die kerk. Dat wou er bij die man niet in, gewoon eigenwijs willen wezen. Ik zeg wedden, hij zegt om een borrel. Ik zeg pak mijn hand maar. Nou en wij tweeën terug dus. Nou die kerk. Dat had je gedacht, ik trouwens ook, maar nee hoor, ik denk, kijk nou even zetten gaat me borrel. Nee, kijk alleen die slachtoffers der C, die worden namelijk zo snel mogelijk naar dat hospitaaltje daar geploken. Daar ja. hebben ze zo'n uh, landingsbaantje voor, voor de eerste hulp. Ja, jij ja, waarachter zet, zo de operatiekamer in. Die man? Nee, ik. Met hand al. Ja, wat scheelde je dan? Niks, gewoon kramp van het gewicht, van dat koude water, Nee, ik aan. Ik kon er niet meer vanaf van die hand. Ik kon er niet meer loslaten. Ze hebben me van die vinger af moeten bikken, drijvend er wel. Jij bent de lijmen met de nette vinger, jij. Ja, kletskoek, go. maar goed, hij is erop gekomen, Pol, wat jij... Ja, dat wel, chef, maar daarbij dan graag nog de aantekening... dat als u naar uw compagnon, meneer Rinderman, en mij had geluisterd... dan was het hijs geworden, hè, Ja, en, uh... hij is daar maar weer, ja, pol. Daar, als je over de duvel spreekt, dan zou je hem hebben met zijn dorre staart. Eh, meneer, dan, ik blijf u morgen. Ja, die is er, Liefheb. Moet je me even? Ja, geef maar hier. dank je, Bierser, ja. ja, meneer Innenman. De leuke attentie dat u even belt, zeg ik. Ja, meneer Innenman. De Rijksluchtvaartdienst heeft wat opgemaakt. Opgemaakt, zegt u. Meneer Innenman, proces verbaal? Ah, naar aanleiding van wat als ik vraag, man, meneer Innenman? Voor reclame vliegen zonder vergunning boven het strand van Zandwijk aan Zee. Ah, ben bedoeld van die borne Biers, bouwt betere keten. Nou, ja, nee, nee, maar daar hadden wij eigenlijk wel degelijk vergunning voor, meneer Innenman. Wat zegt u? Dat, dat was het niet. Wat was het dan, als ik zo onbeleef mag weten? De strandpolitie van Zandbek aan Zee heeft twee heren aan een helikopterreclame zien hangen maken voor brokblaf hondenbrood. Ja, maar nee, dat moet een misverstand zijn. Dat past namelijk geen grote